op CFM Zandvoort Nashville Country Radio met de beste country van toen en van nu. Ik oh, daar, I'm a country boy, yeah! Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. 37 van de OV medewerkers wordt getreden door passagiers. Doos lief, dankjewel Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, ik, ik werd onderbroken door het nieuws dat ik u welkom terug overigens bij Zandvoort luncht. Uh, maar ik werd onderbroken door het nieuws. Want Ik had u nog wat te vertellen over de artiesten in het licht die u voor het nieuws gehoord heeft. Dus dat ga ik dan nu nog maar even doen. Ja, dat, dat, ik vind dat dat kan. Goed, we hadden het over Richie Vallens. En uh, die meneer, die, die jongeman... die werd dus geboren op 13 mei 1941... en hij overleed al op uh, 3 februari 1959. En hij uh, is dus, uh, was dus 17 jaar op dat moment. En uh, zijn uh, vliegtuig waarin dat stortte neer in uh, Clear Lake... dat ligt in Iowa... En hij was niet de enige daar, want daar zat ook in, onder andere, uh, Buddy Holly en uh, The Big Bopper. Dat waren dus twee andere bekende rock'n'roll jongens uit die tijd. Dus dat waren de drie in één klap. En uh, dat uh, wordt over het algemeen nog steeds uh, beschouwd als de Day The Music Died. En dat komt vooral voort natuurlijk uit het nummer, uh, uit het nummer American Pie van, uh, van Don McLean die daar in die tekst uh, bezigde. Na de tijd, ja, toen dus hadden we echt puur nostalgie, nostalgie. Want dat was wel erg leuk. Beb zat ook volop mee te zingen. Want ja. die denkt, ja, dat, dat heb ik ook nog als kind. Heb ik dat, ja. Het Ik een van Capelle, zelfs ja. voor mijn tijd. Ja. Want het was 1951, nou, toen zat ik nog in de box. Oh? <lacht> ja. Oh? Wel, hoor. Ik dacht Ach, dat jij van 1950 was, nee Ja, toch? nou ja, met, met één jaar liep je vroeger nog niet in een spijkerbroekje rond. Nee, nee, Zo nee. Zo nee, als nee. tegenwoordig. Nee, dat is, dat is natuurlijk weer waar. <laughs> dat is, daar dat nu. is natuurlijk maar waar. Maar Helentje van Capelle, ja. Ja, nou, Zeven jaar oud op dat moment. Helena Madeleine Helen van Capelle. Uh, ze werd geboren in Hilversum op 13 mei 1944. dus uh, alleen nog steeds. Uh, ze is een Nederlandse zangeres die als Heleentje van Capelle ook wel gespeeld als Capelle met een C. vooral bekend is geworden met het liedje Naar de Speeltuin. Nou, en dat, dat hoorde ik natuurlijk, dat prachtige liedje. Naar de Speeltuin. <lacht> He, hebben wij dat allemaal niet meegeblad als kind zijn? Geweldig. Ja, geweldig. En eigenlijk nog wel. En eigenlijk met nog wel. Met kleine, schunnige huh? nuances. Ja, één. Ja. Oké. Okay. <lacht> Pak die ah, de de een, hè? Ja. Het was, was de vertaling van Pak die Badehoze Oh, ja. Dat wist ik nog. Dit nou was, niet. werd gezongen door de Duitse kindstelletje Conny Frobeus. Oh, Conny? Ja. En dit was de Nederlandse uitvoering van dat hele. Ja. Pak die Badehoze Ja. ja. Oké. Okay. <lacht> Zo krijgt u toch maar een stoot informatie voor de kiezen, Vooral even. <lacht> Zo. hè? Hey, hé. Hey. Nou, we gaan door. Want ik heb nog meer artiesten. Ik heb uh, nog meer. Ja. Het een feest vandaag. In het licht. Deze meneer was ooit een winnaar van het Eurovisie Songfestival. En dat is natuurlijk helemaal actueel deze week. Want dat gaat deze week plaatsvinden. En donderdag is de tweede halve finale met onze Duncan Lawrence. Dus ik ben benieuwd. Maar dit is Johnny Logan. It's the only way Ik moet, wel, ik moet wel lachen, Beb, want je krijgt op Facebook, heb je natuurlijk jouw herinneringen. Ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja ik, ik, ik, ik, ik moest wel lachen, want uh, ik zit dan toe? mijn eigen commentaar steeds te bekijken. Van uh, over, de, over de, de keren dat ik dan af en toe eens kijk naar het Eurovisie Songfestival En dan die commentaren ook van jou onder andere steeds. Dat is, dat is echt humor. Als je dat achter elkaar zet, dat is ontzettend leuk. Eén bonk negativiteit over wat er, wat er geboden wordt en zo. Ja. Ik heb het zelfs een keer het Eurovisie Songfestivals genoemd. <laughs> maar goed, dit was uit de tijd dat een liedje er nog toe deed. Ja. En uh, als het enigszins mee, enigszins mee zit, is dat dit jaar weer het geval. Want als die Duncan Lawrence, of zo die heet, als die hoge ogen gaat gooien met dat liedje, dan uh, doet het liedje er wel weer degelijk toe. Ik ja. moet eerlijk toegeven dat ik in het be begin een beetje sceptisch was over het nummer. Maar uh, nu ik het uh, toch een paar keer gehoord heb. Vind ik het toch wel een hele grote kans hebben. Maar we, we weten natuurlijk nooit met. Met name sommige. Omdat het publiek beslist natuurlijk. En dan met name de wansmaak in Oost-Europa. Uh, ja. Nou ja, je weet het maar niet. We hè? weten het weer niet. Nee. Maar nou, we gaan... weten wel dat Johnny Logan hier mooi mee won. Met, ja, uh, met dit prachtige liedje. What's had hier. year, ja. ja. Hij had in, gevoel voor dat songfestival. In 1980 was yeah. dat. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat was de keer dat het in Nederland dat georganiseerd Nederland werd. Was, ja, ja. Niet dat we het dat we de, de, de gewonnen hadden het jaar daarvoor, maar... Uh, het land wat het jaar daarvoor gewonnen had... kon het niet organiseren, geloof ik. Die hadden geen geld. Okay. En toen heeft Nederland het overgenomen in 1980. Die hadden daar toen nog wel geld voor. Ja, toen nog wel. Nu moet je bijna vrezen dat het komt. Want het zijn enorme spektakels. Ja, dat kost wel geld. jongen. Ja. En als je dat nu in Israël ziet... alle veiligheidsmaatregelen die ze moeten nemen. Maar goed, laten we het even over Johnny Logan hebben. Ja. Hij werd geboren in Frankston. Dat ligt in Victoria in Australia. Australië dus. Ja. Uh, op 13 mei 1954, dus de brave borst is intussen 65 geworden. Uh, prachtige leeftijd, overigens. Ja. Um, is een Ierse zanger. Ja, hij is waarschijnlijk nog geëmigreerd in Nederland vanuit Australië. Uh, Ierse uh, zanger en liedjesschrijver. En zijn werkelijke naam luidt Sean uh, Patrick Michael Sherrard. En zijn papi, dat was een uh, hele bekende Ierse tenor... namelijk Patrick O'Hagan. Uh, die drie keer optrad in het Witte Huis. Nou, dat... mm. wel even, hè? nou ik zou niet zeggen... ik moet voor mijn verdriet nog niet willen optreden. Maar goed, maakt niet uit. Johnny Logan won twee maal het Eurovisie Jongfestival, daar hadden we het ook al over, uh, voor Ierland. En de eerste keer was dat in uh, Nederland in 1980 met Watson nadert Year. en dat liedje dat hoorde u dan ook en dat werd niet door hemzelf geschreven maar door Shay Healy en de tweede keer dat was dat in België in 1987 met Hold Me Now en dat schreef hij zelf naast de Hold Me Now schreef Logan nog twee nummers voor het Song die uitgevoerd werden door Linda Martin zij behaalde in 1984 met het nummer Terminal 3, uh, een tweede plaats. En won het festival in 1992 met Why Me. Tja, die man die had dat toch gevoel voor zich? Ja, die wist dat hè? Ja, die wist Helemaal dat. goed. Ja. Maar goed, wij gaan dit jaar winnen hebben ze voorspeld. Ik weet niet wat het waar is, maar uh, de, tussen schijnt het zo te zijn dat de boekmakers nu Zweden op de eerste plaats hebben staan, Nederland 2. Nou, we gaan het allemaal meemaken, dat weet je toch nooit met die... Met die uh, Jury, publiek jury, dat kan. Al, het is gewoon wel. leuk om te kijken en je, en je weer een beetje trots bent. Ja. Dat was ik ook met, uh, met Anouk en dat was ik ook met uh, The met de, met de, de Limits. Ja, zeker weten. En, en, nou, cool. ja, en dan nu weer? Ja. Dus dat is, al, dat, dat is al een beter gevoel om zo te kijken. Nou, we zijn het aardig, ja, de laatste jaren toch aardig bezig met Douwe Bob in Douwe de finale ook zat. En, en O. Jean die in de finale zat. Dus, ja, ja, ja, ja. Dus uh, we zijn wel leuk bezig. Maar. Wij gaan nog even door met Artiest in het licht. Want we hebben er nog één. Nog twee zelfs, geloof ik. Ja, nee, nog wel drie. Ja. We ja. Kom een nieuwe plaat artiest. er niet doen. in het licht. Dit het veel. is Ilse de Lange.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 circumstance do we stand a chance to ride? Anouska de lange, Zo heet ze echt. En uh, zij heeft haar achternaam een beetje veranderd. Met, uh, zodat je het in Amerika kon uitspreken als de Lange. Ilse de Lange. Ja. Uh -huh. uh, Dank. Uh, ja. dat, uh, dat zodoende... Hè? Dat deden ze wel meer in Nederland. Koning van den Bosch deed dat ook. Het was ineens Connie van den Bosch. Ja, dat is nooit wat geworden. Voor Ilse wel. Uh, hoewel haar carrière wat langzaam op gang kwam uh, eigenlijk. Maar uh, het is nu een van de topzangers van uh, Nederland. En niet zo zuinig ook. Ze werd geboren op uh, 13 mei 1977. Ja, ja. Uh, in, uh, nee, uh, in Almelo. In Almelo. Ja, yeah. yeah. in Almelo. In Twente. Dat hoor je ook heel goed als ze praat. En het, ook, is, ja. het is zo mooi dat als ze zingt dat je er niks van hoort, hè. Dat vind ik zo mooi. Maar ze praat, dan komt ze echt uit Ja, er gebeurt nooit wat in Almeloo. Klopt licht op groen. Nou ja, noem het allemaal maar op. Uh, <coughs> Zij is natuurlijk zangeres en uh, liedjeschrijver, En ook nog uh, liedzangeres van de Common Linets. Ik weet niet of dat eigenlijk nog bestaat, maar dat zal wel. En ze won in 1998, 2001, 2004, 2009 en 2019 een edition voor haar albums. En uh, uh, haar albums bereikten 18 keer platina. En dat is in Nederland toch ook een hele prestatie, hoor. Ze begon als achtjarig meisje als playback-artiest. En ze deed onder andere Toon Hermans. Nou, of de ja. playback van Toon Hermans. Dat heb ik laatst gezien op tv. Dat was maar, ook heel geestig. Oké, okay. goed. Nou, uh, ze, het is op een gegeven moment helemaal goed gekomen met haar natuurlijk. Want uh, ze kreeg op een gegeven moment zelfs uitnodiging om in... Het Country Mekka Nashville uh, platen te komen opnemen. En uh, sindsdien is het allemaal gebeurd met Ilse de Lange. Geweldige vrouw, geweldige zangeres en bovendien nog een aardig mens ook. Daar gaat het om, toch? Daar gaat het om, ja. Daar gaat het ja, om. ja, ja. Dan gaan we nu eventjes uh, de jazzliefhebbers een beetje vetteren, zoals dat heet. Want uh, het is ook nog een keer de geboortedag van een hele beroemde jazzmeneer... Die, uh, een Amerikaan die in Nederland uh, gewoond heeft. In Amsterdam, onder andere. En de jazzliefhebbers artiest weten meteen waar ik het over heb. Ja, artiest in het licht, ja. My funny valentine. Chad Baker. Sweet comic valentine you make me smile with my heart your looks are laughable unphotographable yet you're my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 Dat kan allemaal in dit programma Zand voor Lunch. En uh, dit was Chad Baker. Ja, en het is niet zijn verjaardag vandaag. Helaas, het is zijn sterfdag. En uh, hij werd geboren op uh, in Yale. Dat was, ligt in uh, Oklahoma, als Chesney Henry Baker. En dat Chesney, dat heeft hij dan maar afgekort tot Chad. Makkelijk. Uh, dat gebeurde op 21 december 1929. En de man overleed in Amsterdam op 13 mei 1988. En het was een Amerikaanse zanger en vooral ook trompetist. En uh, dat, de manier van zingen van hem was dus eigenlijk wel, uh, wel uniek hoor. Eh, zo, ja. zo, uh, het is eigenlijk, uh, naast de versie van Herman Brood, vind ik dit een van de mooiste versies van uh, My Funny Valentine. Uh, die, die, die van Brood, die, die zit hier heel dichtbij. Dat vind ik wel echt heel mooi. Er is toch veel raakvlakken tussen de beide mannen. Ja. Inderdaad. Drugs, drugs. Drugs, drank. Drugs en drank en, en uit een hotel gevallen. Oh, hij ook? Ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Nou, en, uh, brood is niet gevallen, die is gesprongen. Hè? Brood is gevallen en hij... Uh, het uh, hotel Prins Hendrik, op de Prins Hendrikade. Oh ja. Daar is hij bij het hoek van de Warmoestraat. Daar is hij, uh, ja, waarschijnlijk onder invloed van heroïne... Uh, uit het hotel gevallen. En okay. hij overleed ter plekke. Oh, ja. toch vreselijk zo'n man. Allemaal... Hostieken. Zonder dat, dat dit soort Jammer. mensen, zeker begaafde mensen... dat het ja. allemaal ja. toch... Ja. Uh, dat vind ik met, met, met brood ook. En ik vind het echt zo'n... Zo, zo zo jammer, dat zit begaafde mensen. Mensen die dit echt kunnen zo eindigen met al die troepen in hun lijf. Waarschijnlijk voelen ze te veel in deze wereld en gaan ze dat helemaal verdoven. Er is wel in 1990 nog een straat in Amsterdam naar Baker genoemd. Vanwege zijn indrukwekkende aanwezigheid daar en zeker zijn heen gaan. Schokkend. Dat is dan toch weer Ja. Goed, we gaan uh, nu is. Uh, dit waren de artiesten in het licht voor vandaag, uh, dames en heren, dat waren nog wat. Uh, en ik ga nu nog iets nieuws voor u draaien. Een, uh, een nieuwe single van het meisje dat hier ook, uh, dat in mond volgens mij. Sandra van Nieuwland. Ja. En uh, die heeft een nieuwe plaat. En dat heet Thirsty Dolphins. En het is mooi. van Nieuwland. Stil, even rustig. Laten we de potverdorie even rustig afkondigen en gelijk dat orkest erin. <laughs> Is zo um, Sandra van Nieuwland dus. En uh, haar nieuwe plaat en dat nu weer dat heet uh, Thirsty Dolphins. Ik beloof u, ik heb nog meer nieuwe dingen straks. We hebben al heel veel oud gedraaid, maar er komt ook nog het nodige nieuwe aan. Dus straks. Dus uh, dat voor straks. Maar nu eerst...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 Toen de agenten aankwamen, zagen ze een van de verdachten wegvluchten... in de richting van de Jacob-Katzstraat. Na een korte achtervolging konden 29-jarige verdachten worden aangehouden. De tweede verdachte werd later door een politiehond aangetroffen in de bosjes. Op het bouwterrein werden een aantal tassen aangetroffen. Het tweetal zit vast op het bureau voor nader onderzoek. Een Airbus van A320 die zaterdagmiddag voor Toei Nederland een vlucht naar naar, van Rodos naar Schiphol uitvoerde... is boven Duitsland onderschept door straaljagers. Woordvoerster van Toei liet weten dat het toestel dat ingehuurd is van het, door het Spaanse Gower... het radiocontact was verloren met de verkeersleiding. Crisisteam van Toei Nederland stond op het punt bij elkaar te komen... om de verdere procedures te bespreken. Maar voordat er vergaderd kon worden, was het radiocontact hersteld. Het toestel zou door de Duitse lichtmacht reeds zijn onderschept. Want in het radiocontact dat de straaljagerpiloten met de verkeersleiding had... was te horen dat ze passagiers foto's zagen nemen... en daarmee er al van uitgingen dat er geen sprake was van een noodsituatie. De Airbus is dan ook zonder mankeren zaterdag om... 17.30 uur geland op Schiphol. Een auto is zonderhaven op zijn dak tot stilstand gekomen... op de oprit van de N201 naar de A4 richting Amsterdam. Rond kwart voor acht ging het mis en raakte de wagen... waarin twee medewerkers van de Valet Parking op Schiphol van de weg. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse... en een van de twee medewerkers raakte bij het ongeval gewond... en moest naar het ziekenhuis worden gebracht... De wagen raakte beschadigd door het ongeval. Veel te doen over uh, de spanningen die oplopen rond de Grand Prix. En zo komt deze week zien. Bartjes, de commercieel directeur... van de Formule 1 naar Zandvoort. Dat heeft hij in Barcelona bevestigd. Hij zou, hij zou komen om de laatste plooien glad te strijken... voor de terugkeer van de koningsklasse naar Zandvoort. Het conclave van de kardinalen is nog altijd bezig... heeft hij geantwoord op de vraag wanneer er witte roog te verwachten is. Duurt het nog drie, vier, vijf dagen. Warm, warm, warmer. Ik reis de komende week af naar Nederland. Althus Burgess. Deze heeft een duidelijke mening over de Grand Prix... in het thuisland van Max Verstappen. Want, zo zei hij, de populariteit van Verstappen... rechtvaardig voor zijn fans. Een race dicht bij huis. Er is echter nog niets bekend...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 Uh, het blijft ook droog. Wel ontstaan er enkele stapelwolken. En de maxima liggen vanmiddag tussen de 12 en lokaal 16 graden. De noordwind is overwegend matig. De komende nacht is het helder. Dan kan het kwik zakken landinwaarts zelfs richting het vriespunt. Aan de grond is er dan kans op lichte voorstel daar. Morgen is het opnieuw vrij zonnig en droog. De maxima liggen dan tussen de 14 en 16 graden. De matige wind draait dan meer naar een noordoostelijke richting. En de dagen daarna gaat de temperatuur geleidelijk aan verder omhoog. Dit is het weer van Weerplaza. Dat was het weer. Just Was het nog Little Stevie Wonder? Nou, nou, nou, nou. Vandaag op zijn 69e verjaardag zijn eerste hietje. Ja, toen was hij 12, hè? En dan je dus nagaat ja. hoe hij al een keer ging op dat mondemonikaatje Ja, Geweldig. Echt ongelooflijk. Ja, en uh, nou ja, we weten wat er van terecht gekomen is. Ja, had hij had nog zo'n leuk helder stemmetje ja. laten, kregen ze nog zorg dat hij de baard in zijn keel kreeg. Ja. Maar het is toch een bijzonder geluid gebleven. Altijd. Dat is het mooie van alles. Mooi, ja. Zeg, weet je wat we gaan doen? We gaan eten. We gaan lekker eten. Want uh, het wordt zo langzamerhand wel eens tijd, want ik zit er rammelen van de Ja. De Bep, heeft de hele tijd in de keuken gestaan, dames en heren. Zo ja. even gauw. Ja. We ja hebben ja. dit, euh, dit euh, gerecht gemaakt. Angela heeft mij een uh, heel lekker receptje gestuurd van Franse linzensoep. Zo. Het is voor vier personen. Draag even. Even wachten, wacht, ja? ja, even wachten, Gewoon Oh, werkelijk. Weg. Ze gaat er nog wat meer bij vertellen. Ja, natuurlijk. Ja. Wat dacht jij nou? Even rustig. Ik heb honger. Ja, het. Ik ben jonger, Bep. Het recept Kijk, van de ach, week. Ja. Een Ga ik gerecht dat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... wwwfacebookcom lunch. Nou, ja, nou mag je. Ja, laatste bordjes liggen klaar. Het is voor vier personen. De bereidingstijd is ongeveer 25 minuten en het is een... Franse linzensoep. U heeft er voor nodig: twee eetlepels olijfolie, 250 gram spekblokjes. 1 ui fijn gesnipperd, 1 laurierblaadje, een takje tijm of een theelepel gedroogde tijm, 1 blik gepelde tomaat, 400 gram, en twee blikken linzen uitgelekt, linzen per blik 400 gram, 750 kippen, uh, milliliter kippenbouillon. 400 gram panklare spinazie... 100 milliliter Griekse yoghurt... en een handje fijngehakte peterselie. Bereidingswijze als volgt verhit de olie in een soeppan... en bak de spekblokjes knapperig. Voeg de ui, laurier, tijm, tomaat, linzen en bouillon toe... en laat dat circa 15 minuten samen pruttelen. Breng op smaak met zout en peper... Laat de spinazie slinken in de hete soep. Serveer dan de soep met een flinke yoghurt erin... en besprooi, bestrooi het geheel met peterselie. In plaats van spekblokjes kunt u ook soepballetjes gebruiken... die u dan natuurlijk eerst even aanbakt. En vegetariërs kunnen het geheel aan vlees en spekblokjes... en soepballetjes ook gewoon achterweeg laten. Want er is een zeer smakelijke soep. En daarom zeggen wij erbij, eet u vooral smakelijk. En mocht u het allemaal... Ja, u kon het natuurlijk allemaal niet zo snel omschrijven, dat snap ik wel hoor. Ja, maar het, het, het, staat, het staat allemaal nog keurig op Facebook. Op onze Facebookpagina um, wwwfacebookcom luncht. En als u daarheen gaat, dan ziet u het recept erop staan met het plaatje. Nou, hoe mooi kun je het hebben. Toch? Heerlijk. Ja. met Bob Sinclair. Some peace, nobody wants that. Van Robbie Williams, want die was er ook bij. Me. En dat heet The Romantico Starlight. This is ook nieuw van Passenger. En dat heet Rosie. storm outside We are safe and warm, we are home and dry Though it rages on, there's no need to cry Oh, Rosie, don't you worry, my dear For there are many things that I cannot explain Like the howling Pouring rain Like the love for a child Like the pinprick of pain Oh, Rosie, don't you worry, my think about the things that you can't change. For the world is cruel and it's violent and strange. But there is beauty too if you look the right way. Oh, Rosie, don't you worry, my dear. Oh, Rosie, don't you worry, my ...deze plaat. Um, uh, overigens uh, hoort u eerst de Passenger... ...met zijn een nieuwe, dat heet Rosie. Maar je krijgt af en toe zo'n lijst... ...die heet Release Radar. Daar stond dit dus in. En, uh, maar uh, de, alle informatie ontbreekt. Als ik, als ik verder zoek op veel konings... ...dan kom ik hem niet tegen, deze plaat. En, uh, dus ik weet eigenlijk niet... ...of het nou echt een hele nieuwe plaat is... ...of dat het een, een nummer is dat uit het verleden... ...wat opnieuw uitgebracht is. Want die informatie is gewoon even niet te vinden. Nou, ja... Dat... Het is niet anders. In ieder geval was het Phil Collins. En het enige wat ik u wel kan vertellen. Voor zover u fan van deze man bent. En waarom zou je dat niet zijn? Dat hij op 20 juli uh, optreedt in het Goffertpark in Nijmegen. Dat wel. Yep. Uh, samen met Sheryl Crow. Ja, Phil Collins. Dus hij uh, zou niks meer doen. Maar hij is toch uh, op zijn schreden gekeerd. Zoals dat zo mooi heet. En uh, gaat, toch weer, uh, gaat toch weer een tournee doen. En ik heb begrepen, maar ik weet niet of dat zo is hoe ze dat gaan oplossen. Dat hij zo doof is als een kwartel. Dus ik, ik weet niet uh, hoe ze dat allemaal oplossen. Maar het zal allemaal wel goed komen. Laten we daar maar vanuit gaan. Toch? Ja, het gaat niet meer opvallen hoor. Of je een gehoorapparaat hebt of monitoren. Ja. Want het zit tegenwoordig allemaal in de oren. Zo is dat. Heb je goed gezien. MUZIEK behind burning Frosty words are cold inside when you're gone again. sun doesn't shine for you I hope you learn that that's not true in time when you're gone As the night of all slow again I am left in of the woman I adore oh. Mumford and Sons, ja ja, met een uh, nieuwe plaat Hou nog even stil, ot dory. Gelijk tussen door te mekkeren Ik wil even <tus> die plaatkeurig afkondigen, hoe zit dat nou? Uh, <tus> ik zeggen? Oh ja, Mumford and Sons met Woman, dat is een nieuwe plaat en uh, die zijn wel een beetje veranderd van stijl, hè? oorspronkelijk uh, was het allemaal een beetje met die banjo en zo, een beetje weer van die vrolijke muziek, maar ze zijn iets van stijl veranderd, maakt niet uit, dus even goed lekker, Manfred Sans, dus en Woman, het volgende nummer is een beetje verwarrend uh, het is uh, eigenlijk een hit geweest van de band Christy, en ik wist eigenlijk niet dat de Tremelo's het ook opgenomen hadden, nou u hoorde al een stukje, daar komt ie Yellow River when it's in the Tremalows so De versie was van Christy, zo heette die band, uh, die hadden hier een grote hit mee, met, uh, maar uh, dit waren dus de 3 en Het is misschien wel een, een soort demootje voor Christy geweest, dat zou natuurlijk zo makkelijk zijn. Ja. ja, en fun we het vandaag. Ja, we hadden weer de pret, we, hadden weer, we vonden het weer heel gezellig. Maar die twee uur, die vliegen altijd om. Ik weet niet hoe dat kan. Het lijkt wel of het dan ineens twee keer zo snel gaat. Heb jij dat nou ook? Ja, het leven gaat snel. Wat, wat zeggen ze ook weer? Time passes quickly when you're having fun. Ja. Nou ja, dat zal het dan nou zijn, Ruud. Ja. ja, dat zal het <laughs> wezen. Ja. Want we hadden pret, toch? Ja. ja hey, ik hoop uh, u ook trouwens. Ja, kijkt. ik hoop dat u er ook een beetje pret in had. Ja. Hey, volgende, uh, de volgende uitzending van ons is uh, aanstaande Woensdag. Dan zijn we weer saampisch. Nee, wisten we zijn twee. Yes, yes, yes. Maar dan kunt u ons in het wild bewonderen, dames en heren. Want dan zitten we hier niet keurig opgeborgen in onze studio. Nee, nee, nee. nee Aanstaande woensdag zijn wij bij de blauwe tram. Live. Geheel en al live. Hoe vind je dat nou? Ja, levend te aanschouwen. Ja, in het wild. Dus aanstaande woensdag 15, 15 mei tussen 12 en 2. En als het toch in het wild is, Ruud, voederen is toegestaan. Ja, ja, ja voederen ja, is, ja, voeder is toegestaan. U mag ons rustig. Ja, ja, als het maar geen bakpinda's is. We gaan eruit. Uh, we zien u hopelijk. Misschien komen we u tegen woensdag bij de Blauwe Tram in, uh, in Zandvoort. Tijdens de familiedag. Tot ziens. Tot woensdag. Tot Dag. woensdag. Dag.